Die wetsvoorstellen zijn inmiddels door het congres voor onbepaalde tijd uitgesteld. De SP wil een spoeddebat over de problemen bij KPN. De partij wil tot, dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe het mogelijk is... dat hackers privégegevens van klanten hebben kunnen publiceren. Ook andere partijen zijn verbolgen over de situatie. GroenLinks heeft Kamervragen gesteld en de PvdA noemt de kwestie ongehoord. KPN besloot de afgelopen dag tot een ingrijpende maatregel. 2 miljoen klanten kunnen tijdelijk niet bij hun mail...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 De BOVAG maakt zich zorgen om de tankstations, omdat die de komende jaren veel omzet moeten inleveren. Ze moeten volgens de brancheorganisatie meer omzet gaan halen uit andere producten en diensten dan brandstof. Het weer, een heldere nacht met op veel plaatsen strenge vorst. Overdag zonnig en koud winterweer, maximaal van min 3 in het noorden tot min 5 in het zuiden. Zondag gaat het vanuit het noorden dooien.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 Antwoord ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. CFM. Don't